Alexander Pechtold is bij de verkiezingen van volgend jaar opnieuw lijsttrekker van D66. Er had zich wel een tegenkandidaat gemeld, maar die had onvoldoende steun bij de leden. Pechtold was sinds 2006 drie keer eerder lijsttrekker bij Kamerverkiezingen. Het kabinet is tevreden over het terugdringen van het begrotingstekort, blijkt uit de voorjaarsnota. Minister Dijsselbloem van Financiën verwacht dat het tekort dit jaar uitkomt op 1,4 En dat is een verbetering van 0,1 ten opzichte van Prinsjesdag. Hij liet verder weten dat het kabinet dit jaar extra geld uittrekt voor de opvang van asielzoekers en om knelpunten op te lossen voor de slachtoffers van de aardbeving in Groningen. De politie krijgt er verder 188 miljoen euro bij. Het grootste deel van dat bedrag is bestemd voor opsporing en om de kosten van de nieuwe CAO te betalen. Tegenvallers op de begroting zijn volgens minister Dijsselbloem weggewerkt. Een Italiaan mag de alimentatie aan zijn ex-vrouw in pizza's uitbetalen. Dat heeft een rechter in Padua bepaald. Hij moet maandelijks voor 300 euro bakken om aan zijn verplichtingen te voldoen. De man van 50 stuurde na de scheiding al pizza's... omdat hij naar eigen zeggen niet het alimentatiegeld kon betalen. Zijn ex had daar schoon genoeg van en stapte naar de rechter. Zonder succes dus. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Lokaal kans op een enkele bui. Morgen eerst geregeld zon. Later op de dag opnieuw buien. Mogelijk met onweer en hagel. Het wordt morgen tussen de 20 en 25 graden. Ook zondag kans op regen en onweer. Wel blijft het warm. Dit was het NOS. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad verloopt normaal. Er staan nu 39 files. En dit zijn de files met de meeste vertraging. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen, 7 kilometer. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoofddorp en Roelof-Harensveen, 9. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Knoop het raasdorp en Beverwijk, 11. Op de N235 amsterdam purmerens tussen het Schouw en Eelpendam, een kwartier vertraging nu. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemiddag luisteraars, dit is Zandvoort rijdoor, maar dan anders. En vandaag is het heel anders. We hebben vandaag in ieder geval één gast en de tweede moet nog komen in onze uitzending. En nu aanwezig Marijke van Wonderen en straks Arno Westenburger van de Beachpop Singers. Dit koord fiets een 12,5-jarig jubileum. Maar daarover straks meer. Daarom komen we onze vaste rubrieken deze keer te vervangen. De techniek is vandaag in handen van Sander Doedij. En mijn naam is Hans Wassenaar, ik wens u veel plezier.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 Let's all celebrate and have a good time, yeah, yeah Celebr Vandaag in onze studio Marijke van Wonderen van, zoals ik al gemeld had, de beachpop Arno. Arno Westenburg komt ietsje later, maar we hopen hem straks toch te kunnen begroeten. Jubilerende beachpop singers, Marijke, welkom ja, in onze studio. Twaalf en uh, jaar de beachpop is natuurlijk een hele tijd. Ja. Maar kan je onze luisteraars vertellen hoe jullie toch gekomen zijn om het koor op te richten? Uh, ja, dat kan ik wel vertellen... Uh... We waren ooit begonnen om uh, voor de kerk uh, iets op te richten. Uh, we hebben wat uh, avonden geprobeerd. Maar daar kwam niet heel veel volk op. En toen... Uh... En, en wat wilden jullie bij, bij de kerk? Een, een jongerenkoor? Een, een... Nee, nee, nee, nee. We hadden helemaal niks met zingen te maken. Oh, nee, gewoon oh. een uh, uh, avond waarin ze konden spelletjes ja. doen. Ze konden muziek maken. Ja, wat ja. ze wilden. Maakt oh. eigenlijk helemaal niet uit. En er waren dus wel wat jongeren, maar niet veel. Dus dat was mislukt. Uh, nou, toen uh, ging ik naar een koor van mijn uh, tante. En die zit in een heel groot koor. En toen dacht ik, oh, dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg ja. leuk. Een popkoor. Wij staan het al wel in een uh, jongere koor van de kerk. Maar nog niet, uh, dat is geen, geen moderne muziek. Ja. Dus toen uh, nou ja, ben ik gaan overleggen met Arno. En uh, ja, die zag het ook eigenlijk heel dat mooi. Dat is je schoonzoon trouwens. Dat is mijn schoonzoon. Was dat toen al je schoonzoon of niet? Ja. Nog niet getrouwd, nee, aanzien, maar, maar ja, ja. ja. Ja, ja. Hij was in ieder geval in, in beeld, laat ik het zo zeggen. Hij was in beeld, <laughs> ja. ja, absoluut. Ja. En, en wat had Arno met, met muziek te maken dan? Uh, niet zo heel veel. Ook Arno veel. zat ook uh, in Losser vroeger, hij komt uit Losser. Ja. Uh, zat hij in een uh, jongerenkoor, ook van een kerk. En uh, daar speelde hij uh, keyboard. Ja. Dat was eigenlijk het, Dat een was het ene het piano wat en... hij eigenlijk met, met muziek deed, of niet? Ja. Oh, ik dacht dat je in een opleiding erin gaat. Nee, totaal niet. Oh, Ja, dat is wel heel wat anders dan natuurlijk. Ja. En, en, en de, de, je denkt aan dat jullie een, een soort oproep geplaatst hebben om een koor te beginnen? Ja. Hadden jullie een ruimte over... een, een, een, een, een waar jullie al konden repeteren? Of ja, of want we waren natuurlijk al bij de kerk. Dus ja, het jeugdhuis een, was ja, gewoon beschikbaar. Ja. Dat was geen enkel probleem. Ja. En uh, ja, we hebben een, uh, een uh, groot stuk in de krant gehad. En uh, ja, daar zijn zeg maar iets van dertig mensen opgekomen. Oh, dat is best wel veel. Ja. Alleen, uh, nou, er kwamen er een aantal nooit meer terug. Dat, dat is zo een beetje uh, ja. gebleven. kwamen wel, kwamen niet, kwamen wel, kwamen niet. Maar goed, het is toch uh, uitgemond in uh, een koor van nu uh, zo'n veertig ja. mensen. En, en de dirigent, jullie hebben een, een dirigent neem ik aan. Wie is de dirigent? Arno Westerburger. Dus die is dirigent geworden? Ja. En, en, hoeveel... Nou, Arno heeft ook nog wel piano gespeeld. Het heeft een beetje gewisseld. De ene keer uh, was hij dirigent... Want dan hadden we een pianist ja. en toen hadden we geen pianist. Toen werd, hij, ja. werd het andersom. Dus uh, hij heeft het eigenlijk alle twee gedaan. Ja, ja, Dus jullie zijn eigenlijk al met een piano meteen begonnen? Ja. Dus het is we zijn ook... ooit begonnen met uh, Edwin Gitsels van, dan moet ik even denken, drukwerk, denk ja, ja. ik. Zo? Ja. Oh, dat is ook niet de eerste beste natuurlijk. Nee, precies. <laughs> en, uh, en, de, en natuurlijk, oh, daar heb ik, heb ik al gepraat over die dirigent natuurlijk. Dat was Arno. Uh, en dan heb ik nog een vraagje, kan je iets vertellen over uh, hoe hij eigenlijk toe gekomen is aan de, aan de muziek te komen? Hij is er zelf helaas nog niet, anders zou ik het wel vertellen. Je ja. vertelde net al dat hij, uh, dat hij op een koor zat, maar daar speelde hij bij dat koor ook al piano, of niet? Ja. Oh, dus ja. Dat was eigenlijk bekend terrein voor hem. Ja, piano was be ja, bekend ja, terrein. Ja, ja. Ja. Okay. Okay. We gaan even onderbreken, we gaan nog even een, uh, een liedje draaien. Ja ja, ja, ja, ja. De eerste repetitie, dat was natuurlijk wel spannend, neem ik aan, of niet? Ja, heel spannend. Ja? Ja. Ten eerste weet je natuurlijk helemaal niet hoeveel mensen er komen. Nee. Voor hetzelfde geld uh, was het net als de avonden daarvoor uh, vijf man geweest. Ja. Maar het liep de storm de eerste ja, ja. avond. Nou, dat is leuk. Ja. En, en van die van dertig mensen, want je vertelde net, de bron ongeveer met dertig mensen. Uh, zijn er een hoop weggebleven? Of is het verloop groot geweest? Of? Ja, er is heel veel verloop geweest. Ja. Um, ik denk dat... Nou ja, wij zijn er ook gebleven en ik denk toet dat hij een van de van de beginners ja. is. Maar ik denk dat er verder eigenlijk niemand meer is van het begin. Nou ja, ja en dan net natuurlijk. Ja, ja, ja. maar ja, Maar die is ook medeoprichter geweest, eigenlijk. Ja, min of meer wel, samen ja. met mijn man erbij. Ja, ja. toch met z'n viertjes. Ja, oké. Okay. En uh, en weet je nog wat je als eerste liedje ingestudeerd had? Weet je dat nog? Ja, volgens mij was dat uh, Close to You van de ik, Carpenters. Ja, is dat zo? Ja. We gaan het er even naar luisteren dan. Oh, ja. <laughs> That is why all the girls inside Best wel heftig eigenlijk. Hebben jullie er lang over gedaan... om in te studeren? Weet je dat niet meer? Heel lang. ja is het zo? We waren met deze dan... en uh, volgens mij een uitvoering van Yesterday. Ja. Nou, dat was ontzettend moeilijk. Die lukte echt totaal niet. Ja, zo vlug als het nu gaat, het in studeren... toen ja. was het echt een drama. Nou, echt een drama. Het wordt er inderdaad. Uh, tegenwoordig wordt het er wel in Ja, het gaat tegenwoordig <laughs> zo snel. Maar toen deden we echt heel lang over ja. een nummer. En ik vind dit... Uh, ja het is natuurlijk ook best een beetje oudbollig... Uh. Suf-nummer. Dit? Ja. Nou ja, ik vind het wel een leuk nummer eigenlijk. No. Nee? No. Oh, nou, geen favoriet. <laughs> <laughs> uh, maar wat voor soort muziek die jullie begonnen Wat voor soort muziek hadden jullie eigenlijk in gedachten om, om te gaan zien? Ja, popmuziek. Alleen popmuziek. En, ja. en, en wie, wie zoekt het uit dan? Uh, tegenwoordig hebben we daar een muziekcommissie voor, maar vroeger uh, deed Arno het. Toch, die deed het alleen. Ja. ja, ja. ja. En hoe komen jullie aan de, aan de muziek? Want de bladmuziek, die moet je ergens kopen of hoe, hoe doen jullie dat? Nee, mag jij eigenlijk dit? niet weten. Nou ja, nee. Maar, nee, maar iemand, <laughs> iemand neemt, maakt de arrangementen neem ik aan. Uh, ja, maar dat mag officieel niet. Mag dat niet? Nee, daarom zei ik... St oh, officieel mag je nummers natuurlijk niet uh, veranderen, kopiëren. Uh, maar alle koren doen dat. Ja, ja dat kan. En wij hebben, zijn in een gelukkige omstandigheid... dat uh, Arno uh, de laatste jaren de muziek uh, schrijft of ja, verandert. Ja. Of, uh, dus we kopen een aantal partijen en de rest... Uh, nou ja, maakt hij zelf. Ja. Dus de ar arrange arrangementen maakt hij zelf. Voor de korendag kopen ja. we echt arrangementen. En ja. uh, de rest doet Arnoud. Ik, ik heb ze geteld. Weet je dat je 35 arrangementen hebt? Oké. Okay. 35, ik heb ze geteld. Nou, en er liggen er ook nog een aantal in de kast die er al uit zijn. Dus kan je nagaan als je lid wordt van het of je er moet leren. Ja. Dat bedoel ik. Ja. Maar er <Hijntuig> liggen zeggen. er ook nog een paar in de kast. Oh, dan komen er nog meer aan. <Hijntuig Hijntuig> ja, die hebben we wel gedaan in het verleden. Maar die liggen nu... In rusten. Ja. Dat, was, dat was geen succes. Jawel, maar op een gegeven moment moet je natuurlijk toch ja, nummers eruit halen klopt. en uh, nieuwe erin. Oh, die, hadden, die hebben jullie wel gezongen al ja. en die zijn gewoon een beetje in rust gegaan. Ja. Oh, zo ja. Uit ja. hoeveel leden bestaat jullie koor op het moment? Weet je uh, met ons combo, combo, erbij. We zijn tegenwoordig uh, hebben een, uh, een pianiste. Ja. we hebben een pasgitarist, we hebben een gewone gitarist en een drum, slaggitarist hoor ik net en een drummer. Ja. En uh, met die erbij zitten we op 40. Ja, ja. En, en hoe, hoeveel stemmen, zingen jullie vierstemmig? Zesstemmig? Wat, hoeveel... uh, soms wel tienstemmig, maar de bedoeling is vier. Ja, soms zes. En hoe is de uh, repetitie opgebouwd als je s'avonds naar jullie toe komt? Hoe, hoe beginnen jullie? Uh, we beginnen met uh, te laat beginnen, zeg maar. Standaard. <laughs> Uh, we beginnen gewoon om 8 uur in principe met uh, inzingen. En dan uh, gaan we repeteren. En dan uh, om 9 uur hebben we een uh, kwartier pauze. Coffee. Loopt ook meestal uit. En dan tot 10 uur nog uh, weer repeteren. Ja, ja, ja. ja, ja. En, en volgens mij is de repetitie ontspannen en gezellig. Ja, of staat natuurlijk. de kwaliteit bovenaan? Of is het bijna? Nee, bij ons staat de kwaliteit niet bovenaan. Nee, dat geloof ik ook niet. De gezelligheid wel... staat uh, vo ja, vooraan. Dat, dat idee, ja. dat had ik al. jaar. <laughs> En is, is er op het moment nog veel verloop van, van het koor? Nee. Niet meer? Nee, het is uh, eigenlijk... Uh, ja, er, komt er, eens een, er gaat er eens een, er verhuist er eentje. Er, ja. Maar het zijn bijna altijd goede redenen waarom een koorlid stopt. Uh, is niet stopt. zo omdat dus het niet, het niet, uh, nee. dat ze het niet leuk meer vinden. Nee, we ja. hebben echt een hele hechte groep, ja, vind ja. ik zelf. Ja. Ja. En, en de kleding van het koor, wie bepaalt dat bij jullie? Uh, Dan hebben we tegenwoordig uh, een uh, kledingcommissie nou, voor. J jullie worden wel professioneel, hè? Jullie worden professioneel. Ja, <laughs> kledingcommissie ja. en de en, ja. Jongen, jongen, jongen. Ja. Jonge. Nou, goed. Ja. We gaan nog even ergens naar luisteren. En dat wordt een songfestivalwinnaar. Alexander Ryback met Fairytale. Was het goed Ja, een fantastisch mooi liedje vind ik zelf. Ja, we zoeken dus nog een viool, viool, ja? vioolspeler. Nou, misschien, dus is dat, een violier. misschien is dat wat van je vrouw Jannie. Ja. <laughs> heel, heel erg verweven met jullie uh, koor. Na twee jaar zijn jullie het Korendag begonnen in Zandvoort. Ja, ongeveer na twee jaar, want dat bestaat dit jaar tien, ja, jaar. tien jaar. Ja, tien dus, jaar. Maar na twee jaar, hoe zijn jullie daar naartoe gekomen om dat zelf te gaan doen? Uh, we gingen toen naar uh, Paradiso in ja. uh, Amsterdam... Om daar te zingen. Uh, we stonden in een heel klein zaaltje. Want we hadden toen de tijd een klein koortje. Tenminste klein, maar ja. een man of twintig denk ik. En we stonden daar in een heel klein zaaltje. Vonden we helemaal niks aan. Vonden was het echt verschrikkelijk. Boven, boven was dat zeker. Ja. Ja. Uh, de ontvangst en zo vonden we helemaal niks. En toen uh, met het toenmalig bestuur en uh, uh, Rob, onze voormalige drummer... We gingen uit eten daarna naar de pizzeria met het koor. En toen zei ik tegen Rob... Uh, eigenlijk zou ik dat ook heel graag willen. Ik had het toen de tijd alles aan het voormalig bestuur voorgelegd. Maar die zagen er helemaal niks in. En uh, Rob die zag het helemaal zitten. Dus toen uh, zijn we eigenlijk geworden. Ja. ja, maar de, je kan natuurlijk iets wel willen. Maar er hoort natuurlijk een hele organisatie omheen. Ja. Want je moet een locatie hebben. Je moet een muziek hebben. Je moet installaties hebben om te zingen. En ga maar ja. door zo. Ja. En je kan niet... Want ik, jullie doen het in een kerk. Ja. Je kan niet op de kansel gaan zitten. Dus nee, er zal nee, wat gemaakt moeten prijs worden. Nee, nee, maar er moet dus wel... Het is allemaal wel leuk om iets te beginnen. Maar ja. er komt natuurlijk een heleboel hele ja. op je kijken. We, we hebben ook zelfs uh, toen het eind bedacht... dat het misschien leuk was om het in twee kerken te, tegelijk te doen. Ja. Uh, in de katholieke kerk en de protestantse kerk. Uiteindelijk hebben we dat laten varen... omdat we gewoon wilden dat de dag... Heel goed ging verlopen en je kan je aandacht dan niet verdelen over twee kerken. Dus dat uh, hebben we al heel snel laten va varen. De kerk mochten we gewoon meteen uh, gaan gebruiken. Dus dat was geen enkel probleem. Het jeugdhuis konden we natuurlijk gebruiken. Ja. Dus uh, nee, we zijn erin ingedoken en, uh... en meteen het, het jaar daarna zijn jullie begonnen? ja. ja. En, en hoe zijn, want je moest inschrijven, hoe hebben jullie dat kenbaar gemaakt? We gaan een korendag beginnen en, en ja, wil je ook, komen uh, zingen? En, en ja, ook via kranten. We hebben allerlei koren aangeschreven, dat doen we nog altijd. Ja. Uh, dat gaat gewoon uh, ieder jaar uh, flinke mail uit. En uh, nou ja, toen de tijd, uh, de eerste keer hadden we volgens mij al iets van 28 aanmeldingen. Terwijl we dus iets van 20 of 21 koren kunnen plaatsen. En het jaar daarna hadden we er al... Uh, 50 koren ja, ja. en dat is eigenlijk zo gebleven. Ja, 50, maar, 60 uh, ja. aanmeldingen. Ja, ja. ja, dat heb ik. Ik heb zelf jullie uh, mee mogen zien. Ja. Met, met het koor uit Heemsteden. Mijn ja. vo vorige, vorige koor. koor. Mijn vorige Want koor. Want Hans zit nu ook op ons koor. Ja, ja zeker. <laughs> <laughs> ik, ik moet ook zeggen, ik, ik vond het bijzonder goed georganiseerd. Ik weet niet uh, of, dat, of dat gegroeid is. Of, of was dat meteen zo? Uh, ja, zonder mezelf op de borst te slaan. Maar ja, nee, het was hey, vanaf, het vanaf het begin af aan was het uh, perfect georganiseerd. Want uh, dat, uh, ons koor uit Heemstede die vond, die vond het zo goed georganiseerd... dat ze dolgraag weer terug wilden komen. Ja, nou, dat hoorden we van alle koren. Ja. En toevallig we hebben we een paar weken geleden... Hebben we in Wormenveer gezongen zelf op een korendag. En uh, dat was bij Chemistry een, een, een vrouwenkoor uit Zaandam. Uh, en uh, die zijn naar aanleiding van ons korendag zijn ze twee jaar geleden begonnen. Dus dit was hun tweede korendag. En ze hebben dus ook toestemming aan ons gevraagd... of, uh, of ze dingen mochten kopiëren. En, maar dat was dus... Uh, ja. Het stond ook bij hun in de krant... dat het naar aanleiding was van onze korendag. Ja. En ho hoeveel aanmeldingen hadden jullie dit jaar? Uh, volgens mij 58. 58? Ja. En je kan er maar... En, en we kunnen er... Nou, dit jaar sowieso maar 20. Want wij zingen zelf een uur dit jaar. En we willen niet de korendag nog langer laten duren. Ja. We hebben dus uh, gewoon zelf een uur en een koor minder. Maar uh, normaal gesproken is het 21 koren. En elk en, en koor hoe lang zingen ze jullie? Uh, 25 een optreden, minuten, een half, minuutje, half uurtje, en Janneke, Ja, en dan kan het wisselen natuurlijk er nog bij. Ja. Nou, dat is een uh, behoorlijk ja, ja. Heb je ja. je wel eens gedacht aan twee dagen? Nee, nou, dat is niet te doen. Nee? Omdat je het zo perfect wil doen, uh, ben je er zeg maar, al dagen van tevoren mee bezig. Donderdag, ja. woensdagavond beginnen we meestal met opbouwen. En dan uh, nou, ben je bezig tot... Uh, Vrijdagavond, als we een generale ja. repetitie hebben. En uh, nee, ik moet er echt niet aan denken dat ik dat twee dagen zou moeten doen. Ik ben na één dag echt dood. Ja, en dat kan voorstellen. En dan moeten we de volgende dag natuurlijk zorgen. We moeten zeg maar s'nachts weer afbreken. Want de kerk moet weer gebruikt ja, worden. Dus ja. het moet speakerspan zijn. Uh, anders dan, als we, als we dat niet doen, dan krijgen we problemen met de kerk. En dan, ja, dan moet je eruit. Dus het wordt een vroegertje eigenlijk. Latertje, maar de ja, en de volgende dag moet je dan dus alles weer terugbrengen naar het Rode kruisgebouw Want daar slaan we alles ja. op. Dus uh, je bent twee dagen, nou zeg maar vijf dagen heel intensief ermee bezig. En, uh, ja, dus en, nee. en hoe bekostigen jullie dat? Worden jullie gesponsord? Of, of? Nee, de, koren betalen, de koorlenen betalen allemaal uh, 2,50 per koorlid. Dat is heel normaal. Dat, uh, wij moesten zelfs 3 euro betalen ja. in Wormerveer. Uh, we krijgen een subsidie waar we heel blij mee zijn. Uh, van, de gemeente van de gemeente Zandvoort al die jaren al. Dus uh, een flink bedrag. Maar en ja, daar goed, wordt, wordt het, niet in gesneden tot nu toe. Dus daar zijn we echt heel blij het mee. Het is natuurlijk ook een hele grote promotie hè, voor Zandvoort. In ja, de, als je overal Ja, er zijn komt. heel veel koren. We hebben natuurlijk een prachtige locatie ja. hier. Ik bedoel, ja. het is heerlijk om naar Zandvoort te komen. Dus de koren vinden dat natuurlijk al heel leuk. Na, als het mooi weer is, dan gaan ze na, na het zingen gaan ze het dorp in. Ze zitten ja. op het terrasjes. We ja. hebben ja. wel meegemaakt dat ze s'avonds op allerlei terrassen zaten en daar ook nog zaten te zingen. Er zijn koren die eten hier s'avonds. Ja. Er zijn koren die overnachten hier s'avonds of s'nachts. Dus ja, ja het dorp heeft daar ook ja. heel dat veel aan. Dat was een van mijn vragen eigenlijk ook. Komen ze hoofdzakelijk uit de regio of komen ze eigenlijk nee, overal uit het ernaam? hele land. Limburg, Groningen, dan? Dan? Ja, maakt oh, niet uit. Ja. Ja. ja, daar zijn jullie wel de wereldberoemd eigenlijk, hè? Ja. Zowat? Ik zal, ja, wereldberoemd. <laughs> Waar, waar, waar wordt het dit jaar gehouden? Hoe laat? En, en wanneer? En... Uh, gewoon weer in de protestantse kerk Protestant, natuurlijk. En en, uh, dat is 1 oktober dit jaar. Uh, we starten om half elf volgens mij. Half elf. Ah, jullie, jullie gaan altijd zelf iets daarvoor doen, hè? heb ik gezien vleden jaar. Ja, we hebben meestal uh, een beginstukje. Dat, uh, dat maken we zelf. Het is altijd heel erg leuk om de, op, die, ja. op, die, op die manier te starten. En uh, ja, we hopen dan ook altijd dat er een beetje publiek komt. Want ja. het eerste Koor heeft ja, is, altijd ja. een beetje pech. Volgens mij hadden jullie het? Nee, of nee, niet? Nee, oh. nee, nee, nee. Nou ja, in ieder geval het eerste Koor is altijd een beetje zielig. Ja. Maar ja, je moet starten, ja, dat, dat kan dat niet is, anders. Ja. Ja. Maar die hebben altijd wat minder publiek. Daarom proberen we altijd al iets van tevoren te doen. En dit jaar hebben we natuurlijk uh, tienjarig bestaan, dus we hebben een uh, hele leuke opening bedacht. Dus ik hoop ook dat iedereen uh, ben komt kijken. Ja, het wordt echt weer uh, heel erg leuk. Ja, en, en, en wat ik, ik verleden jaar wel gemerkt heb, aan het einde zit de kerk tjokvol, hè. Het is echt ongelooflijk, ja, ja, ja, tegen half acht, acht uur, dan loopt het echt En Maar toen, wij, toen, toen, en, toen uh, jullie opgingen treden, zat hij echt stapvol, ja, hè? Ja, dat is ideaal. Ja dat, dat ja, dat is van het begin af aan zo. Vandaar geweest. dat jullie het laatste willen natuurlijk. Nou, ik het. Nee, dat kan niet anders. Oh. Nee, dat kan niet anders. <laughs> uh, tegenwoordig uh, kun, gebruiken we niet meer het hele koor. Want je leert natuurlijk steeds meer uh, hoe je allerlei dingen kunt, ja. uh, kon, kunt opvangen. Maar je bent altijd de hele dag bezig met van alles. Op allerlei plaatsen staan mensen. Dus je kan, dat, je kan die mensen niet weghalen. Nee, nee, dat is zo. En het is natuurlijk sowieso slimmer om zelf af te sluiten. Ja. Daarna is gewoon klaar. In, ja, ja. Uh, nee, okay. nee. En opruimen dan. En dan opruimen we. Ja. Ja. We gaan eventjes <laughs> weer naar een stukje muziek, luisteren. It's coming Niet laten we mee te zingen. Nee. nee, die nummers zie je. Als ik die op de radio hoor, dan uh, ja, ga ik ja, automatisch ja, ja, ja. mee ik kan zitten doen. En, en, even terug over dat, dat Korendag. Jullie hebben elk jaar een thema. Ja. Hoe komen jullie eraan? Bedenken jullie dat? Wie bedenkt dat? Hoe, hoe gaat dat? Ja, dat bedenken we. Dat is best ja. wel moeilijk, denk ik, of niet? Nee, dat is niet moeilijk. Nee. nee meestal uh, voordat de Korendag afgelopen is, weten we het thema van de, volgt, de dat, volgende keer alweer. Kijk, die tien jaar, dat is niet zo moeilijk. Je nee. heb nu tien jaar, maar PDA jaar was het, dierendag. Nee, vorig jaar was het uh, de, oh, Beatles. de Beatles, de Beatles, en de Stones. Ja, ja, ja, en het jaar daarvoor was Dierendag. Ja. En dat kwam omdat het op Dierendag viel. Ja. Dus dat was niet zo moeilijk. Dat was niet zo moeilijk, nee. nee, maar... nee we hebben een heleboel thema's uh, in ons hoofd en uh, ja, we hebben ook met met Rob en Mario doen we het samen. Ja. En uh, ja, we hebben echt een hele goede klik wat dat ja. betreft. Uh, toevallig een aantal jaren geleden toen hadden we uh, Counter in Western. Dus zaten wij ergens in Brabant te eten. En in die zaak waren ze Country en Western aan, aan het draaien. Dus ik dacht: Oh, dat is ook een leuk thema. Ja. Dus ik meteen toen ik thuis kwam, Mario gebeld. Van: Oh, uh, een leuk thema. Mooi zegt: Ja, ik ook. Oh, wat heb jij dan? Ja, country and Western. Ja, dat is <laughs> en westen. Maar de koren die komen, hè? moeten die ook aan het thema van doen? Moeten ze één liedje hebben voor jullie thema ja. of is het niet echt verplicht? Nou, het is niet verplicht, maar we zetten wel in de mail... dat we het erg leuk zouden vinden als ja. ze één uh, nummer uh, uit het thema doen... En er is eigenlijk geen koor die dat niet doet. Nee. Jullie zijn ook altijd in kleding, hè? Dan in, in, ja. Eigenlijk in thema, in kleding. Ja, dat is uh, na drie jaar uh, zijn we begonnen met uh, de thema's en ja, ja. Uh, de kleding. Ja. Ja. En, en hoe komen jullie aan die kleding? Huren uh, jullie dat of zo? Nee nee, of? nee, nee, nee, we hebben een aantal koorleden die, uh, die maken de kleding. Oh, wat leuk. En... Uh, ja, we bewaren natuurlijk ook heel veel. Dus er kan heel veel uh, vermaakt worden. Ja. En, uh, nee, maar we kopen bijna niets. Ja. En, en het thema dit jaar, is dat gewoon tien jaar? Ja. En, ja. En, dus dat mogen we wel wij weten, gewoon tien jaar. En hoe doe je dat? Ga je dan alle tien jaren door? Ja. Of? Sorry. Ja, ja, we gaan... Uh, uh, alle thema's komen terug uh, in en om de kerk. Ja. Dus al die zeven thema's. Want daarvoor waren het niet echt thema's. Uh, we zingen dus tien... Uh, of nee, we zingen... Ja, ik denk tien nummers. Eigenlijk, weet ik dat niet. Ja, het zal wel moeten, denk ik. Ja, en dan uh, Celebration zingen we uh, op het eind. Uh, ja, dus uh, alles komt terug dit jaar. De kleding hebben we alweer uitgezocht. Uh, we hebben dus alles bewaard. En uh, nou, dat is ook weer geregeld. En, en jullie hebben te veel aanmeldingen voor de koren. Hoe selecteren jullie die? Uh, we gooien alles in een hoog hoed... En dan uh, 1 april meestal. dan... Uh, is dat een grapje? Nee. Oh, dat is geen grapje. Nee. Dan uh, trekken we de koor en dat gaat dus gewoon echt officieel uh, uit de hoogte. Ja, ja. En het en de decor? Want ik heb vele jaren, hadden jullie een prachtig decor. Wie, wie bedenkt dat? Uh, mij. Jullie? Ja. En, en uit een thema vandaan of zo? Of, of, hoe, doen, ja. hoe, hoe doen jullie dat? Ja meestal is het uh, iets uh, wat op het thema slaat. En, en ja. dat, dat, dat podium waar jullie optreden, die, die staat ergens opgeslagen? Die is uh, van de kerk. En, en die kan je, oh, die is van de kerk? Ja, die kunnen oh, we gewoon gebruiken. Oh, die is niet van jullie? Uh, nou, daar is verwarring over, maar ik geloof het niet. Oh, je, <laughs> maar dat maakt niet uit. Gebruiken, als die er bestaan, dus, uh, ja, dus ja, natuurlijk. Precies. En, ja. en dat op- en dat afbouwen, dat, dat, wat je al vertelde, dat begint woensdag eigenlijk al. Ja. Nou, soms al eerder, want als we inderdaad het, podium, of het ja. decor nog moeten schilderen en zo... dan uh, gaan we al dagen van tevoren met koorleden ja. aan de gang om uh, te schilderen. Ja, en, en, en je man die zet het hoofdzakelijk op, Ed? Nou ja, samen met uh, mannen van koorleden. Maar goed, die is er dan drie dagen mee bezig? Nou, niet, niet overdag. Die, die, nee, we ik, beginnen woensdagavond ja. en dan donderdagavond... en dan Alles. vrijdag overdag de hele dag met z'n allen... Oh, het is s avonds dat hij. Want ik wil wel zeggen, hij heeft een eigen bedrijf. Dus dat ja. kost hem een hoop geld natuurlijk. Als ja, dan, nou ja, één dag per jaar uh, permitteren we ons dat. Ja. Kost een hoop geld. Maar dat hebben we ervoor over. Ja, ja, ja. Nou, we gaan weer uh, naar een uh, maar eventjes luisteren, naar een muziekje.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 surrounded by your photographs I guess i never learned Inmiddels is, uh, is Arno bij ons aangeschoven in de studio. Ja, Arno, goeiemiddag, welkom. Dank u. Ja, we hebben al een hele, een hele uh, zeg maar reis door, uh, door de beachbopzingers gemaakt met, met Marijke, met je schoonmoeder. Oh, nou, dan kan ik achterover mooi. Nou, nee, nee, want nou ga ik met jou oh. beginnen natuurlijk. Oh. Arno, ik heb uh, begrepen dat jij alle arrangementen maakt. Nou, niet alle, maar wel veel. Wel veel. Ja. En het kost veel tijd waarschijnlijk, niet? Ja. Ja, daar kan ik heel kort over zijn. Ja, Dat kost heel veel tijd. tijd ja. Heb je die tijd wel dan? Uh, niet altijd. Dat moet ik hem maken, ja. Ja, en dat doen we ja. vooral s'avonds natuurlijk. Ja. En dan moeten ja. ze thuis allemaal stil zijn. Dat is dat niet? Nou, daar heb ik geen last van. Daar heb ik ook een koptelefoon op. Oh, je hebt ook dus, een daar, daar hoor ik niet zoveel van. Dat valt wel mee. Nou, we hoorden net een, volgens mij, een, een favorietje van jou. Of was dat niet zo? Ja, dat is wel een, een hele mooie Blind ja, view. Ja, ja. En die hoor je absoluut niet vaak op de radio. Nee, dat klopt. Dus uh, Dank. Ja, ja, het is toch eens een keer de eten ingeslingerd wordt. Dus, ja. Uh, ja. <laughs> nou, ik moet zeggen, ik, ik heb er gehoord van jullie eigen pianisten. En ik, het, is, het klinkt geweldig. Ik, het kan ja, ze kan, het, ze kan het heel goed. Ja, zeker. ze kan heel ja. goed zingen. Ik Spelen. heb, een, ik heb een... Zingen? Weet ik nee, niet hoe ze dat doet. sorry. Spelen, dat ja, is ook zo. en heb je gelijk <laughs> en Ik heb er een, een jaar geleden voor het eerst gezien eigenlijk. In een kerk. En ik, ik heb er nu wat meer gezien. Ja. Maar ik vind wel dat ze vooruit gegaan dat is. Goed ja, nou, ze moest uh, heel erg wennen aan het, aan het genre. Ja. Want ze is uh, klassiek geschoold. En ja, de, de, de, de, de, de ritmes en... Ja. Uh, ja, het, is, het is toch een andere feeling dan, dan klassieke muziek natuurlijk. Ja. En uh, daar moesten we heel erg aan wennen. Ja. Maar dat heeft ze heel goed gedaan. Ja, dat is zeker. Ze is zeker ja. aan gewend. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Uh, uh, bij de muziekkeuze. Ik neem aan dat jij wel eens een andere muziekkeuze hebt dan Annette, of niet? Uh, ja. En geeft dat spanningen? Oh, nee hoor. Dat niet. Nee. Ja, je hebt gewoon gelijk. Nee. Wij <laughs> hebben ook wel eens een nummer wat we aandragen, maar... Gaat, het niet, altijd door? gaat, nee, niet, gaat door? niet altijd door. Nee, het gaat niet altijd door. Ik moet er wel wat van kunnen maken. Zo, ja, zo simpel is het. Ja, ja. het. Het nummer kan hartstikke mooi zijn. Maar als ik daar niet in, in, een koorpartij bij kan bedenken. Want een ja. Ja, koorpartij is niet alleen de lied natuurlijk. Ik probeer minimaal twee en als het kan drie stemmen erbij te, te bedenken. Ja. Ja, als ik daar geen verdusie geen in zie, dan, ja, dan ga ik het niet doen. Dan heeft het geen zin. Ja. Neem, neem je wel eens gewoon een muziekstuk gewoon over wat, wat, je, zeg maar, wat je binnenkrijgt? Of, Arrangeer je alle stukken? Dat je zegt, ik ga het toch maken voor de biespoopzingers. Die, die zingen het iets anders of die doen het in iets andere stemzetting? Of, of... Nee, de, we, we, we kopen wel eens arrangementen. Ja. En dat zijn er één of twee per jaar, meestal denk ik. voor de nou, Alleen voor de korendag. Meestal inderdaad een, een, een arrangement wat we kopen. Ja. En de rest, uh, die, die schrijf ik zelf, ja. En dan, dan probeer ik inderdaad, wel, ik, ik moet natuurlijk beginnen met de, de, de leadpartij, wie dat dan ook gaat zingen, of dat de sopraan, of dat de tenor, of, of wie dan ook uh, gaan doen. Ja. Ik moet eerst de, de leadpartij uit gaan schrijven, en dan ga ik er een pianopartij bij verzinnen, en dan komt de rest er vanzelf wel bij. Of iets andere volgorde, dat kan ook, dat ligt eraan hoe het, uh, hoe het gaat, maar meestal probeer ik dan op internet wel even de leadpartij ja. uh, te zoeken, want die is meestal wel te vinden, ja. dat scheelt me een boel uitzoekwerk. Ja, ik hoorde van, van Rijken bij het, op, het oprichten van het koor. Je had al ervaring met een ander koor, waar, waar je woonde, geloof ik, in Lossen. Ja, maar dat, was, uh, dat ben ik toen gaan zingen, toen ik erbij kwam. En later speelde ik daar de piano, dus deed de, ik de begeleiding. Maar ik had nooit gedirigeerd. Nee, maar, maar had je, had, je wel, had ik ook nooit gedaan. Had je, had je wel een pianoopleiding? Of, of, dat was je hobby, ik, neem ik aan. Ja, ja ik had pianoles. Ja. O, oh, dat had je wel. Gewoon ordineer Oud-Hollands pianoles. Ja. ja, ja, ja. Nou ja, die ja. nou, zit een hele stap natuurlijk. Uh, ja, nou, ik weet nog wel dat toen ik bij dat koor kwam daar... om te zingen, mijn vrienden hadden me daarbij ingeluisterd, zeg maar. Die zeiden van, hey, moet je ook gaan doen? Uh, Oké, okay, ik ga wel een keer mee. Dus het was toevallig ook een vrijdagavond altijd. Dus uh, altijd een leuk begin van het weekend. Dus nou, dat vond ik hartstikke leuk. Maar ik was zo stom geweest om daar in de pauze... Dus een keer achter de piano te gaan zitten. Dus ze wisten dat ik piano kon spelen, die kringen. Ja, ja. Dus op een gegeven moment, toen de pianist een keer niet kon... toen, uh, ja, toen kwamen ze vanzelf naar mij toe. God, wil jij dat doen? Ja. Nou, met trillende knieën, mijn eerste keer uh, voor, voor publiek uh, met, als begeleider op een piano. En uh, ja, nou dat, het ging. Niet heel erg daverend, maar het ging. Ik was zelf niet heel erg enthousiast. En toen na een tijd stopten de vaste pianisten mee. plotseling van de ene op de andere dag. En toen was ik hem. Ja. Dus toen heb ik in een, heel, nou, in een razend tempo heb ik totaal anders moeten leren spelen. Want ik was gewend om van bladmuziek te spelen. Maar daar ben ik ontiegelijk slecht in. Ja. Dus dat kost me heel veel tijd en ik kan het absoluut niet zomaar rechtstreeks uh, spelen. Dat lukt me helemaal niet. Dus ik moest alles op, op gehoor en akkoorden gaan, gaan uitzoeken. Dus ik heb toen in no time heb ik geleerd om met akkoorden te spelen. En ja, met die kennis ben ik uiteindelijk hier in Zandvoort terechtgekomen. Ja. En nou ja, toen op een gegeven moment uh, kwam het idee om akkoord te beginnen. En ja, wil jij gaan dirigeren? Ja, we, laten we met, proberen. Ook, ook met knikkende knieën. Knie, knie. ja, absoluut, een <laughs> ja. nacht heb ik ervan gehad. Is dat net zo? Ja, oh, ja. Ik, ben, ik ben de eerste, ik zal je eerlijk zeggen... de eerste paar jaren... ging ik altijd hiepende vuist vrijdagavond... naar die repetitie toe. Ja. Nu niet meer, nee, hoog, nee, maar nee. Ik, uh, toen ja, absoluut wel. ja Wat denk je wat wij hebben? Ja, ik kan me voorstellen. Het is een strenge dirigent. Ja, dat ja, dat ja, ja. ja, ja. ja. En, en mag ik vragen, hoeveel, hoeveel muziekinstrumenten speel jij... Tegelijk? Nou, nee. Oh. nee Hoe kan je er spelen? Nee, ik, ik, ik speel piano. Daar ja. kan ik dan wel van zeggen dat ik dat kan spelen. Ja. Ik wil niet zeggen goed, maar ik kan ermee overweg. Eh, nou, ik heb sinds kort heb ik drumles. Vandaar dat ik ook wat, uh, wat later hier ja. ben gearriveerd inmiddels. Maar uh, dat, dat doe ik nu een jaar. En is ook een hobby die erbij komt? Dat is een hobby die erbij gekomen is, ja. ja. Dat is, uh, ja, vind ik leuk om te doen. En wat is je dagelijkse werkzaamheden eigenlijk? Iets totaal anders. Ik zit in de helikopterindustrie. Oh, wat leuk? Ja. Oh, ja. hier in de buurt of niet ja Den Helder nou ja. ja het is net buiten de fietsafstand dus ik moet met de auto maar uh, ja. nee, ik ga iedere dag naar Den Helder op en neer ja. en uh, daar uh, vliegen wij met uh, nou ja, vliegen wij passagiers naar uh, Borinelanden maar oh, je, je vliegt zelf ook nee nee nee nee, nee. Oh, dat is niet nee nee nee we als in het bedrijf zeg maar en ja. ik zit in het onderhoud uh, oh, ja. Ja. ben ik bezig uh, je, je hebt uh, uh, twee kinderen, heb ik begrepen. Ja, ja. Uh, ze, uh, spelen die ook een uh, muziekinstellet hebben... die niet echt de attentie daarvoor... Nee. nee. Niet. Dat is ook de reden waarom ik op drumles zit. Want mijn zoon die wilde graag gaan drummen. Dat wilde hij heel graag. En dat is hij toen gaan doen. En toen na drie lessen zei hij van... Nah, ik vind het toch niet zo leuk. Ik heb ook geen zin om thuis te oefenen. En we hadden toen ook helemaal geen drumstel thuis staan. Maar goed, je kan wel iets doen. Maar dat wilde hij allemaal niet. Dus na drie lessen was hij er alweer klaar mee. Ja. Dus toen ben ik uh, is met Leo Sanders gaan praten. Van joh... Uh, zal ik het dan maar overnemen? Die lessen lijken me wel leuk. Dan leer ik er ook een beetje van. Omdat wij ook een drummer natuurlijk bij het koor ja. hebben. Dan snap ik een beetje wat hij doet. Nou, Leo vond het allemaal helemaal prima. Dus uh, sinds die tijd uh, zit ik daar nu. Heb je een echte, echte drumtel staan thuis? Ik heb een, een nepdrumstel. Oh, ik heb nou, een elektronische ik dat we, staan. Vinden ja. waarschijnlijk de buren niet zo leuk. Nee, nee, nee, nee, nee, ik hou het <laughs> bij een elektronische. Ja. En tegenwoordig zingen jullie, zingen, we met een, zingen jullie met een combo. Ja. Hoe, hoe kom je eraan? Um, hoe komen we daaraan? Nou, via via eigenlijk. We hadden uh, via een inmiddels ex-koorlid een gitarist erbij. Daar een zoon van. Die kwam uh, uh, bij ons uh, speler, Ralf. En dat is al een hele tijd inmiddels. En in die tijd hadden we uh, Rob Spruit als drummer bij het koor al een hele tijd. Nou, die is er... Uh, sinds vorig jaar, Korendag, uh, heeft gezegd... oké, okay, tot, tot zover en, en hier uh, stop ik dan. en uh, uh, uh, draag het, uh, het stokje over aan een ander, om het even zo te zeggen. En daar kwam dan weer een vriend van vrienden van ons op af. Die leek dat wel heel leuk om te doen. En die speelt in tig bands. En die kan onwijs goed rummen. Ja. En die leek dat wel leuk om te doen. En die nam weer een bassist mee. Dus... Dus nu Kompleet. zijn we redelijk compleet. Ja. Ja, ja. En, en jullie hebben een vaste pianist? Ja, de? Virginia. Ja. Virginia. Hoe kom, je, hoe kom je daar dan? Die hebben we gekocht. <laughs> ja. We zijn meesters shoppen in ja. uh, Rusland. Ja. Nee, deze komt uit Griekenland. Oh ja. Ja, die nee, oh, komt uit de Griekenland. Ja, kwam nee, de die kwam uit. Uh, uit uh, <laughs> ja, niet in Rusland, geloof ik. Ja, ja, nou, ja nou, Sint-Petersburg, daar wonen ze. Ja, oorspronkelijk ja. kwam ze ergens anders naar, geloof ik. Maar in ieder geval uh, uit die contreien. En die is inmiddels twee jaar geleden ja, ja, uh, gestopt. En uh, toen hebben we een advertentie geplaatst in uh, de. Hoe heet dat ding? Uh, hoe is dat ding? Conservatorium. Ja. In Amsterdam en Den Haag, geloof ik. Ja. En nou, daar heeft zij op gereageerd. Uh, nou, hartstikke mooi. Ja. We gaan uh, nog even een, een muziekje draaien voor de, voor de break. Mooi, dan kan ik een appeltaart. Nou is ja. If I lay here If I just lay here Would you like Just